Kind, wat bent u bleek? Wat is er? Ik, Ik weet maar geen raad, kind. André-Louis is maar het kanij overgelopen. Hij duelleert voor ze. Och, als je oom dat merkt. André-Louis, wat heeft hij gedaan, madame? Hij heeft vier van onze beste en oudste families in rouw en ongeluk gebracht. De Lamotte, Chabrian, Gisteren de Blayon... En vandaag de trois cantines. Oh, kind, dit is afschuwelijk. Mannen zijn soms als domme dieren, madame. Maar ik vrees dat André is uitgedaagd. Of... Wacht eens. Waren die mannen niet allemaal vrienden van monsieur Latour? Hier. Maar... Wat heeft dat dan mee te maken? Alles, madame. André haat de marquise. Omdat de marquise Philippe de ville heeft gedood. Je bedoelt... Je bedoelt... Verdoet dat André -Louis een mooie met de markies zoekt. Maar, dan moet ik André zo snel mogelijk te spreken krijgen. Zonder uitstel. Gewoon, oh, geef me zijn adres. Zijn schermacademie is in de Rue du Hazard nummer 13, madame. Maar wat dacht u te kunnen doen? André is de koppigheid zelf. Ik heb hem al herhaaldelijk tot reden willen brengen. Maar hij luistert naar niemand. Niet eens naar mij. Wij zijn toch vrienden, madame. Niet huilen, ja. Misschien dat ik ja. iets kan doen. Ach, hij zal alleen maar spotten. Hij is zo, zo hard geworden, madame. Als hij hoort wat ik hem te zeggen had. Alleen. Kom weer, wat liefje. Zal ik wel een zeg? Nee, nee, dank u, madame. Het, het gaat alweer. Ik ga meteen. Zeg nog niets tegen je onbekend, lief. Zo, geef me een kus. Tot ziens, liefje. Oh, madame. Ik hoop van harte dat u succes zult hebben. We zullen zien. Uh. Dan, dit is een heel plezierige verrassing. Maar waarom hebt u mij niet laten waarschuwen dat u mij kwam bezoeken? Ik had u graag anders ontvangen dan in de schermte nu. Och, mijn jongen, dat hun dat volstrekt niet. Ach, wat een aardig tafereel zo door dat raam. Zo, is dit nu de plaats waar jij onze jonge luigen degen leert hanteren? Het lijkt wel een beetje op een aan van de Franse garde met al die gewapende mannen. Adelijke leerlingen zijn er tegenwoordig niet veel meer bij, madame. Die tijd is geweest. Arme jongen, willen ze niet meer komen. Misschien geloven ze die praatjes die over jou de ronde doen. Welke praatjes bedoelt u, madame? Oh, maar onzin, natuurlijk. Dat jij het kanijen zou verdedigen... en een jonge lui van geboorte omhals zou brengen. Ik kan niet ontkennen dat het mij gedwongen heeft... een aantal arrogante kempgaan het kraaien af te leren... En ik behoor tot de derde stand, als dat is wat u met kanaille geliefd aan te duiden. Maar arme jongen, hoe kun je zulke onzin zeggen? Hoe weet jij zo zeker tot welke stand je behoort? Ach, u wilt me aan herinneren dat ik mijn afkomst helemaal niet ken? Dat mij daar mijn moeder nooit de moeite heeft genomen mij daarover in te lichten? Je, je bent heel wreed, André-Louis. Je moeder heeft voor je gedaan wat ze kon. Het schijnt dat u haar kent, madame. Ja, André. Al heel lang. En ik ken het verdriet dat ze heeft uitgestaan. Omdat ze jou niet dicht bij zich kon hebben. Ja. Die indruk heb ik nu niet bepaald gekregen, madame. Maar dat doet er ook niet toe. Ik heb mezelf nogal kunnen redden. Misschien zou je moeder op dit ogenblik alles willen goedmaken. Uh, <coughs> Misschien stuurt ze me daarom naar jou toe. Die moeite had hij zich kunnen besparen, madame. Ik geloof niet in zo'n late bloei van moederliefde. Aan het gedrag zou ik inderdaad zeggen dat ze tot de adel moet behoren. Wel, dankzij haar zonderlinge zorgeloosheid ben ik toch werkelijk een lid van de derde stand geworden. Daar is niets meer aan te veranderen. André Louis, wil je niet heel even aan me luisteren voordat je een onherstelbare dwaasheid begaat? Men noemt mij soms Scaramouche, madame. En Scaramouche leeft van dwaasheden. Maar ik heb u al te veel opgehouden, vrees ik. Staat uw koets nog voor de deur, madame? Wat ben jij hard geworden, André-Louis? Vroeger was je zo'n lieve jongen. Helaas, madame. Lieve jongens groeien op en worden soms in een omgeving gezet waar ze hun liefheid kwijtraken. Mag ik u naar uw koets springen? En niet zo ongeduldig, André-Louis. Ik weet wel dat je me kwijt wilt. Kijk me eens aan. Meen jij alles wat je hebt gezegd? Wil je werkelijk niet heel even luisteren naar. ...naar iemand die zo heel graag je vriendin zou willen zijn. Maar ik mag er werkelijk niet zoveel beslag op uw tijd leggen. En wie op mijn moeder zin speelt... veroorzaakt altijd een tikje ergernis bij me met uw verlof. André-Louis, als je haar kende en alles hoorde... ...zou ik ongetwijfeld diep onder de indruk zijn, madame. Maar ik moet weer bij mijn mede afgevaardigden gaan voegen. Wij kanarien van de derde stand hebben weinig rust. Mag ik u mijn arm aanbieden, madame? Ik kan wel alleen, André-Louis. Als, als je spijt krijgt, zul je me dan dadelijk waarschuwen? Zonder valse schaamte. Ik zie niet in waarom ik degene ben die zich zou moeten schamen in deze kwestie. Tot weerziens, madame. Tot weerziens, André-Louis. Waar is Danton, André-Louis? Ik heb hem vandaag nog niet gezien, die chapelier. Nou. Vandaag stond er geen enkele camphan op je te wachten, André. Zouden ze er eindelijk genoeg van hebben? Laten we even een snuifje nemen. We zullen het wel zien, Ah, dat is de Latour Tour hm. Die zal je niet uitlaten, André. Hij is ook niet van iemand die niet zo sterk op de degen is. Hm. je komt wel eens gelijk hebben. Hij blijft uit onze buurt. Wel? Dan ga ik deze keer de rollen omdraaien. Kom in. Ja, ja, ja, maar, ja, maar luister nou eens. Het schijnt dat de moordenaar van die arme Lagron weggekropen is. Maar ik wou zo voorzichtig als die heer blijkt te zijn. Oh, geblikt meneer de achtervader dan. Wat zei u daar? Ik had het over een moordenaar, monsieur de Marquis. Het verbaast me niet dat u dan opkijkt. Maar de opmerking was niet voor u bestemd. Ik verzoek u dus heen te gaan. U sprak zo luid dat ik wel moest verstaan. Och ja. Hm. Wie iets afluistert, heeft meestal wel een verontschuldiging, monsieur. U verkiest beledigend te zijn. Want met de moordenaar van Lagron bedoelt u mij. Hoewel ik die man in een eerlijk duel gedood heb. Eerlijk? Hm. Volgens uw adellijke opvattingen dan altijd. Want uw scherm beduidend beter dan die arme kerel het ooit zou hebben kunnen leren. Bent u zelf een haar beter? Een schermmeester die zijn vroeger pupillen afmaakt. Mijn beste marquise, wat had u anders gedacht naar uw glinsterend voorbeeld? Ze willen niet anders. Ze trappen op mijn voeten, ze slaan me in het gezicht, ze beledigen mij. En ze verliezen elk duel omdat ze niet zoals u en uw schelijke van hun zwaard behoeven te leven. Juist. Zij leven niet van hun zwaard, zij sterven eraan. Schurk, kijk <tijd> je bent. Pas op, monsieur de marquise, u zult hem boos maken. En dat wilt u natuurlijk niet. En maar. waarom niet de lendeling? Omdat u blijkbaar niet weerlozen tegenover u hebt, zoals Lagrand en Philippe de Villemorin, die zo gevaarlijk wel sprekend was. Nu is het werkelijk genoeg, man. Als ik morgen niet iets had af te handelen in de provincie. Natuurlijk, monsieur, natuurlijk. Dan zou u al de daden bedrijven. Ik twijfel er niet aan. Vergis je niet. Overmorgen zal ik de twijfelachtige eer hebben een eind te maken aan jouw volgelijke praktijk. Dat zweer ik. Waar de Boulogne, half acht precies. Uitstekend. Ah, maar best l'a hier. Vizier dat u ons weer eens bezoekt. Het genoegen, monsieur le chevalier, is geheel aan mijn kant. Ik heb hier een pamflet dat ik u beslist wil laten lezen. Oh, oh. De, de daden der apostelen. Ach, oh. oh, dat is dat tegen keer dat onze partij uitgeeft, ja. <laughs> uh, Mijn licht zal al zo dadelijk komen. Helaas, monsieur, na die ongelukkige geschiedenis in Nantes... wil de vrouwen mij niet meer ontvangen. Oh, kom, kom, kom, kom. Hij heeft voor u gesproken, mijn beste. ontvangst zal u al meevallen. Aline, we hebben bezoek. Meneer de marquis doet ons weer eens de eer. Uw dienaar, freule. Goedemiddag, meneer de marquis. Mag ik aannemen dat mijn bezoek u niet al te onwelgevallig is, freule? Ik heb mij destijds in Nantes wel wat al te boos gemaakt, monsieur. Ja, ik moet dit toch eens rustig doorlezen. Uw vondst zult dat mij wel maar kiezen. Zeker. Freule, mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te vertellen dat mijn gedwongen afwezigheid mij veel verdriet gedaan heeft. En zou u willen inzien dat ik mijn domheid heel zwaar heb geboet? Ik zweer u dat u nooit meer aan mijn absolute toewijding behoeft te twijfelen. Ik twijfel niet aan u, monsieur. Nog aan uw toewijding. Maar aan mezelf. Bedoelt u uw gevoelens ten opzichte van mij? Ja, monsieur. Na die ongelukkige geschiedenis is dat misschien begrijpelijk. Ik geloof niet dat die geschiedenis er iets mee te maken heeft, monsieur. Want ik schat u nog heel hoog. Oh, dat is een prachtig begin, vrouw. Ik denk het niet, monsieur. Als ik van u had gehouden, zou ik toch dadelijk zelf een verontschuldiging voor uw gedrag hebben gevonden. Maar dat was niet zo. Er blijft mij ondanks dat nog hoop, vrouw. Ik weet niet of dat verstandig is, monsieur. Is, scherp, die onmogelijke vandaar. Oh, die domme schuld, ja. Maar oom, wat is er? Die schurk, die, die bedoelt hond van een entre Louis. ...beloofde me dat hij geen politiek meer zou bedrijven. Het is er nu niet alleen lid geworden van die zogenaamde nationale vergadering... ...maar misbruik bovendien zijn kunst als schermmeester... ...om aangeloze geloze van geboorte af te slachten. Hier, hier, hier staat het. In, in, in vette letters. Bestaat er dan helemaal geen wet in Frankrijk om die aap te straffen? Uh, bestaat met uw verlof nog altijd de wet van het zwaard, monsieur? En het jongmens heeft die wet heel lichtvaardig op zichzelf van toepassing gebracht. O ja? En hoe dan? monsieur? Hij heeft onder andere mijn neef, de Chabrianne, in een duel gedoopt. Dat kan maar niet zo blijven doorgaan. ik hoop dat er al een stokje gestoken wordt voor de misdaden van dat heer. Uw wens wordt dan wel heel snel vervuld, monsieur. Dat het jongmens heeft vanmorgen een afspraak met een schermer die alle anderen zal wreken. Iemand die heus een klasse beter is dan Chabrianne, bijvoorbeeld. Hé? Wat zegt u? Met wie? Met, met, met, met wie is die ontmoeting? Met mij, om u te dienen. Wat uh, zegt u? Met u? Ja. Ik ben hem zo lang mogelijk uit de weg gebleven, omdat hij uw neef is, monsieur. Dat heeft me heel veel zelfbeheersing gekost, gelooft u mij. Maar gisteren heeft u mij willens en wetens zo graf beledigd... dat er geen andere weg open blijft. Wij oh. ontmoeten ik om de morgen vroeg in de bordeaux Boulogne. Oh, Nee, maar zo had ik het toch niet bedoeld? Die arme, arme jong. Oh, waarom heeft hij zich zo licht oh, te misleid? Dit is afschuwelijk. Dit kan niet. Het schijnt dat ik me met uw stemming vergiste, monsieur. Omdat u neef me weer eens in een aardelige positie brengt. Ik zal me met uw toestemming verwijderen. Wel, mijn respect. Monsieur, uw dienaar. waarom smeekt u het niet nood? Ja, een duel is een eerge zaak, Aline. Daartussen te komen is een vergeefse vernedering. Wat doet het er toe, oom? Ja. André's leven staat op het spel. Er is geen schermer in heel Frankrijk die tegen de markies op kan. Dat weet ik, mijn kind. Maar de Latour is hard en genadeloos. En ik, ik heb zelf met mijn hersenloze gebrul de zaak nog erger gemaakt. Zijn koet staat er nog. Dat duel hoor. dat mag niet doorgaan, monsieur. Het zou een vernielende slag voor hem zijn. Hij houdt zo ontzettend veel van zijn neef. Hij meende niets van zijn boze uitval. Dat begrijp ik, vader. Geloof me, ik ben in een wanhopig positie gebracht. Dat is al wat ik nog kan zeggen. Er moet toch een mogelijkheid zijn om dit gevecht te ontgaan, marquise. André ligt zijn pet om zeer na aan het hart. Begrijpt u dat toch? En... U zelf, vrouw? André en ik zijn van kind af vrienden geweest. Ik heb hem altijd als een broer beschouwd. Maar dat is je toch de vraag niet? Is er voor uw eer te behalen in uw ontmoeting, monsieur? Ik zoek geen eer, vrouw. Dit duel is mij opgedrongen. Ik moet het doorzetten om niet als een lafaard te worden beschouwd. Bovendien is dit het logische besluit van een lange vervolging. Die u hebt uitgelokt, monsieur. Wees eerlijk. Ik zie dat niet in, vrouw. U hebt zijn vriend, Philippe de Finmora, gedood. Terecht. Ziet toch zelf wat die heetroden van ons land gemaakt hebben, vrouw. En dan hebt u in Nantie... ...die juffrouw Climane bij hem weggehaald. Terwijl hij met haar wilde trouwen. Met haar wilde trouwen? Meent u dat, vrouwen? Ja. Ja, dat is de waarheid. Dat heb ik niet geweten. Toch is het zo. Ik weet het zeker? Noodlot schijnt te willen dat die jonge mama en ik elkaar beurtelings zullen hinderen. Wel, als ik hem iets misdaan heb, dan was dat onbewust. en kan hij mij daar geen verwijt van maken. Maar maakt dat nu geen verschil voor u, monsieur? Het enige wat voor mij enig verschil zou maken, vrouw, zou de overweging zijn dat u oom verdriet zou hebben. Of... u zelf. Monsieur, u hebt me een voorstel gedaan. U hebt meer dan eens gezin op uw bewondering voor mij, is het niet? Zo is het, vrouw. Ik... ik... U moet wel begrijpen, monsieur, dat als die ontmoeting doorgaat... ...tegen mij niet meer over uw bewondering zult hoeven te spreken... ...of mij ooit weer te benaderen. Dat kunt u niet Zeker, monsieur. Onherroepelijk. Dus, hoe het duel ook uitvalt... ...ik zal in ieder geval de verliezer zijn. Vraag, ik heb de eer u te groeten. Maar uw antwoord, monsieur... ...u hebt nog geen antwoord gegeven. U hebt mij ook niets gevraagd, vraag. Oh, dan vraag ik... Dat, ...dat niet wat ik u bidden mag... Ik wens u mezelf de kwelling van een weigering te besparen. Uw dienaar. Heer Jacques. jij zo rustig aan je ontbijt kunt zitten... ...en brieven lezen alsof je geen enkele zorgen in de wereld had. Oh, maar... ...er is een heel interessante bij de chapati. Deze. Van mijn peetoom. Hm? Hij heeft gehoord van het duel met de marquise... ...en laat mij hierbij weten dat hij er tegen is. Hij is zo goed mee op te wijze... ...dat ik niet van adellijke geboorte ben... ...en dus gewoon kan wegblijven. Hij meent dat ik dat tegenover hem verplicht ben... ...omdat hij mijn opvoeding heeft betaald. Zeer tactvol. Hij is al bezorgd over je zijn, André. Hij is bezorgd over de aanstaande man van mijn nicht. Al die adels, op schoppen grote. Weg ermee. Uh, moet je niet beantwoorden? Dat zal ik doen. Geef me even dat instel, wil je? En dat papier. Ik zal hem bedanken voor zijn goede zorgen. Maar hem erop wijzen dat dit duel moet doorgaan. Ja. Er is een dame die naar monsieur vraagt. Wie is het? Vreule de kerkkabion van Gervillac, monsieur. Ik heb de vreule in de antichambre gelaten. Aline! Aline, wat kan ik voor je doen? Hoe kun je daar zo kalm staan, André? Terwijl je weet dat je iets afschuwelijks gaat verrichten. Ik stel er een eer in, niet zo gauw van een stuk te raken. Dat u wel mag niet doorgaan, André-Louis. Zo. En zou ik mogen weten waarom niet? Je zou gedood kunnen worden. Hm. Meisje lief, wil je me nu werkelijk bang maken? Maar André, de marquise is de beste schermer van Frankrijk, dat weet je toch? Chabrianne was ook zo'n goed schermer. En hij ligt nu onder de groene zoden. De Lamotte als een ware held, en de dokter heeft hem onder handen. Er waren nog meer vechtersbazen die dat plattelandsadvocaatje wel eens zouden slachten. En vandaag gaat de hoofdslachter het proberen. Het zal hem niet beter gaan, geloof me Aline. Heb je de brief van Onder niet ontvangen? Ik ben juist bezig met het antwoord. Begrijp goed, André, dat hij deze keer niet zal bijdraaien als jij niet teruggaat. Als iets ter wereld me kon laten veranderen, zou het dat argument zijn, Aline. Want ik hou heel veel van hem, dat weet je. Maar er is te veel voorgevallen tussen de Latour en mij. Hij zal zijn loon hebben. Zover is het nog niet. Over een paar minuten wel. Oh, is er dan niets wat ik kan doen om deze ramp te verhinderen? Je zou naar de markies kunnen gaan met je verzoek. Dat heb ik gedaan. Zijn rang verbiedt hem om een stap terug te doen. Hmm. In zijn plaats zou het iets veel om die gegeven hebben. Ja? ja? Het is tijd, meneer. Hier is uw degen. Dank je. Zo. Klaar. Tot ziens, Darlene. Boos? Geen antwoord. Dat zij zo. Heb je het, Ja. Hé, nee, daar! Is je meester thuis? Nee, madame. Hij is enkele minuten geleden weggegaan. Oh, goed, goed. Ik ga zelf wel zien. Oh daar is Aline. Gauw! Oh, waar is André-Louis? O, oh, madame. Hij wil weg. O, oh, ik heb hem gesmeekt hier te blijven. Hij wou niet luisteren. Oh, dit is verschrikkelijk. Dit kan niet, dit mag niet. Hij moest dus weten, die jonge dolkop. Een half uur geleden heb ik gehoord wat ze van plan zijn. Daarom ben ik hier. Waar zou het gebeuren, kind? Voor de boulogne. Voor de boulogne, dat is zo vreselijk groot. En toch moeten we erheen. Kom, Aline. Ga mee in mijn koets. Doe wat voor, kind. Jammer dan. De... Half acht. U bent precies op tijd, monsieur. Mijn secondant, monsieur Le Vicomte d'Armasson, kapitein bij de garde. Monsieur. Dank u zeer, monsieur de Marquis. Mijn secondant, monsieur de Chapelier, eerlijk burger, afgevaardigd in de nationale vergadering. Monsieur. Ik sta tot uw beschikking, monsieur. Laten de secondant van de degens meten, alsjeblieft. De degens zijn in orde, monsieur. Ik herinner u aan de voorwaarden... Het duel gaat door tot de eerste wond. Bent u daarmee akkoord, monsieur? Akkoord, akkoord. Mag ik monsieur le Chapelier verzoeken hier naast mij te komen staan? Uw jassen en schoenen, alstublieft, monsieur. Zo. Op uw plaatsen. garde. Ga, uw gang. Nou, monsieur le Chapelier, Het ziet er niet best uit voor uw beschermeling. De markies willen hem doden. Dat zal hem niet meevallen. Ach, ziet u hoe mooi mijn vriend je uitvallen opvangt. Ja, de schermmeester is duidelijk in hem te herkennen. Oeh, nou moet hij toch terug. De duivel! Precies, monsieur. Het was een hinderlaag. En uw marquise wordt een beetje bleek. Uw vriend grinnikt zo beledigend. Dat zal de marquise opvinden. Ola! Daar gaat uw beschermeling. Ja, nee, veel opgevangen. Meestal. En nu is het uit. Kijk maar, de Latour is dat volkomen ongedekt. Hij kan zo doorstoken worden. Arme kerel, hij wordt grauw in zijn gezicht. Kom, kom, monsieur. Dek u wat beter. Waarom maakt u er geen aan, man? Om het te laten voelen. Wat Philippe de Villemorin vervoerd moet hebben toen hij hem vermoorde. Opnieuw, monsieur, hangar! Hou oh, stil goed, hier. Sir is de toevallig de afgevraagde de zien voorbij komen? Zeker. Nog een half uur geleden, oh. madame. Oh. <laughs> Met monsieur Chapelier. Die kant op, naar de herdersweide. Ik wil wedden dat ik weet wat hij gaat doen. Aline, daar komt de rij te gaan. Oh, maar dat kan er nog niet van. ...van de herderswijde komaar Lien. Ze kunnen in ons niet veel tijd... ...maar dan zullen je al zien die wie in die koot zitten, kind. Nog een blik. Oh, het is... ...oh, maar zo... Oh, ...ook dat nog. Het kind zo wel. Het, het is de Marlies die door komt. Oh, arme André-Louis. Arme oh. oh, jongen. Ola, goetje. Oh. Lompers, kun je niet alweer uit de weg? Monsieur Dormaison. Gervais. Die reizen. Wat doe jij hier? Dat doet er niet toe, Gervais. Wat heb je met die arme jongen gedaan? Doe. een houd me gewoon. Aline is vlooggevallen. Hou eens even naar mijn de jongen, zoals jij hem noemt, reizen. Hij heeft mij een stoot door de rechterarm toegediend. Waar ik voorlopig genoegen heb. soort soortgenoten kunnen wij juichen. Maar hij zelf. heb je. heb je hem gedood? Ik heb hem nog geen schram kunnen toedienen. Oh, hij vecht als een tijger. Oh, daar komt een monsieur, aan. Doe maar dwars over de weide, alsof er geen bouwvot van de koning bestaat. Kijk eens, dat een roerend echt wereldwillig chapelier. Daar, bij die twee koetsen. Zie je het? Mijn nicht is flauw gevallen omdat er aanstaande man gewond is. Wacht, mijn beste Kion. Ik heb gewonnen en toch verloren. Het is maar goed dat mijn stoot mislukt en er niets geduld heeft zoals ik wilde. Waarom dan? Men vecht niet tegen het liefste dat men kent. Oh. Dat Tja, dat is heel beroerd voor je, André. Maar wees verheugd. De We surlemaque is tenminste voorlopig weerloos gemaakt. En onze partij is een bedreiging kwijt. Hoe schoon en barmhartig is toch de politiek? De reis kan van dag tot dag meer in beroering raken. Maar hier, in het Palais Royal, is alles bij het oude. De dametjes flaneren en de heertjes blijven opgedirkt, alsof de tijd is blijven stilstaan. Wees blij dat er tenminste nog één plaats is waar een mens de hele onzinnige warboel vergeten kan. Het blijft mij volkomen onbegrijpelijk dat een koning eerst een nieuwe grond bij trouw heeft gezworen en nu ineens de vlucht heeft genomen. Wat bezielt hem? Wat heeft het nou nog met regeren te maken? Val die goeie dikke niet uit. Hij heeft toch nooit geregeerd, de Chapelier? Zijn vrouw regeert hem en de hofkriek regeert haar. Dat is toch bekend genoeg? Van niet gesproken. Het gerucht gaat dat de Latour d'Azir naar het buitenland is gevlucht. Wist je dat? Nee. Maar het verwondert me niet. En. Uh, zijn vrouw? Wie? Oh. Nee, hij is niet getrouwd, André. Het schijnt dat een zekere vrouwelijke Le hem heeft versmaad en dat hij daarom ongehuwd blijft. Ach, hm. heel sentimenteel, zo'n ongelukkige liefde. Maar ik denk dat ze liever afwacht tot de toestand wat overzichtelijk is geworden. In een huwelijk met een vluchteling steekt weinig eer. Hm. De laatste keer dat je haar gezien hebt, was in het Droit de Boulogne, na dat duel. Is het niet? Hm. Was ze niet uh, flauwgevallen? Ja. Ik heb haar nog twee keer daarna gezien. Op een afstand... Ze deed of ze me niet kende. Hé, hey, dat schijnt je toch te zijn, André. Jouw veel bewonderde koelheid schijnt hier en daar toch nog wat zwarte plekken te betonen. Ik heb herhaaldelijk gezegd dat ik me geen gevoel kan permitteren, mijn beste. Dat houdt in dat ik al degelijk voor gevoeligheden vatbaar ben. Mm -hmm. Wat doet Monsieur de Marquis in het buitenland? Danton veronderstelt dat hij zich als geheime agent van de koningin laat gebruiken. Hm. ...heeft die Oostenrijkse tegenwoordige een geheime agent nodig... ...voor haar strik, een lint en haar poederdozen. Hm, wat kom komietje. Was maar waar. Ze bemoeit zich met heel wat minder onschuldige dingen. Met Pruisische en Oostenrijkse legers. En met de mooie veldheer die de schurken aanvoert. Ha, monsieur Cobourg. Die voor elke Fransman een strop en een galg meevoert. <laughs> Als jij de toon van onze oude letterkundige club aanslaat. ben je onweerstaanbaar grappig, de Chevalier. <laughs> een galg voor iedere Fransman. <laughs> kom, kom. Ik ben blij dat jij dat er tenminste nog om kunt lachen. Oh ja. De graaf de Clou Castel is ook weer in Versailles gesignaleerd. Ook al zo'n intrigant. Zijn vrouw is een bekende van je. Is het niet? Ze zegt dat ze mijn moeder heeft gekend. Uh -huh. Zou het dan toch waar zijn? Wat dat Gavriac, je pettoon eigenlijk je vader is. Dat heb ik wel eens horen fluisteren. Wie weet. Maar dan ben ik wel heel ver afgeweken van het karakter van die goede seigneur de Gavrillac. Maar dat moet een kwelling voor je zijn, André-Louis. Een kwelling? Wat bedoel je precies? Dat je hoogstwaarschijnlijk bezig bent met vechten tegen je eigen klasse. Ik heb geen klassen. Je denkt toch niet aan dat ik me erg verbonden zal voelen... met een stel ouders dat me als een jonge hond... aan de kant van de weg heeft achtergelaten? Toch heb je een uitstekende opvoeding gehad. Mijn hele jeugd werd gepest door het eeuwige geroddel. Ik was liever het wettige kind van een kolenbrander geweest. Dan kon ik nu met ware geestdrift lid van de Jacobijnenclub zijn. In plaats van buiten te staan. ze staan was eenzaam, de Chapelier. Maar in diezelfde Jacobijnenclub dragen ze je op de handen. Ach, kerel... Het is alleen in je eigen gedachten dat je er niet bij hoort. Toen de nationale vergadering overbodig geworden was, hebben vrijwel alle partijen van de derde stand jou in mijn plaats gekozen. Zoveel achting heeft men dan toch nog wel voor je. Je kwelt jezelf nodeloos. Misschien heb je gelijk. Wacht eens. Hm? Er schijnt wel eens iets aan de hand te zijn. Zeker weer een bakker op meelhamsteren betrapt. Wanneer zullen die stommelingen nu eens afleren om grapjes uit te halen met Parijzenaars die een voortdurende hongersnood kregen? Dit schijnt een andere grond te hebben, André. Daar komt Danton. Hij is razend, geloof ik. Dat is hij altijd. Danton! Hola, Danton! Wat ja, voor een Het is een Hercules werk om door die mensen maar te dwalen. Ik zweet als een trekpaard. Even zitten en niet mee een glas wijn. Dank je. Wat is er aan de hand? Dan een moordaanslag op ons allemaal. Oh, anders niet. Dan moet je op zo'n mogelijke juli middag toch niet overop opwinden, man. Kijk liever naar die sierlijke burgeresjes. Daar heb je toch altijd zoveel plezier in. Maar oh, kille slungel. Ik zeg je dat jouw hoofd net zo los op je schouders zit als het mijne. En dat een bevel van Marie Antoinette. Ach, ik ben er niet van bewust dat ik de speciaal opmerkzaamheid van haar majesteit getrokken heb. Er is zojuist een manifest bekend gemaakt... ...dat zogenaamde Koblenz komt... maar heel duidelijk de hand van die Oostenrijkse vertoont. Behalve de Oostenrijkers en de Pruisen... ...die op ons wordt losgelaten, gelaten... ...zijn nu ook de Zwitserse garde naar de Villerieger... ...en de schurken die zich de redders van de Bonjaard noemen. De vertoning is... ...de hele derde stand in een paar te uitronden... ...of tenminste om hem zo op te jagen dat de Veulen niet spelen kan. Maar ik heb deze genomen... De Marseillanen zijn er weg hierheen. En alle leden van de Nationale Wat een geluk dat we juist de val van de fatigue zullen gaan vieren. Dat betekent dus burgeroorlog. En hoe? Zelfs de keien van de wegen zullen opvliegen verdekend opslaan. Een van die aanstokers zal ik al dadelijk laten vrijen. Die schooier van de Vloekastel zijn vrouw. wat zijn die dan? Oh, die vind ik wel in Meudon. Daar zitten ze nog alles. Bij die onnozele de Gambriac. Maar het hele zootje krijgt de behandeling van de tsagi Daar kunnen ze op rekenen. Nou, ik moet zeggen, Tot ziens, burgers. Tot ziens, burgers. Tot ziens, burgers. Tot ziens, burgers. Tot ziens, burgers. Tot ziens, burgers. Tot ziens, burgers. Tot Goedemorgen, Aline. Oh, die bals aan het hof zullen mijn dood nog eens zijn. <laughs> oh, oh. Dat Het was weer vier uur in de morgen voordat ik mijn bed te zien kreeg. Oh, ik begrijp niet hoe jij zo levendig kunt zijn, Aline. Je bent geen minuut eerder aan je zogenaamde nachtrust toegekomen. Ik heb me uitstekend geamuseerd, madame. En niet te veel aan de speeltafeltjes gezeten. Wel, ja, wel, ja. Zeg maar ronduit dat ik een dobbelaarster ben. Maar kun je je nou iets vervelenders voorstellen? Zo'n eindeloze menuet. Ik vind het een mooie, statige dans. Oh, kind. Heb ik goed gezien dat monsieur de Ploukastel nog even zijn compliment bij u is komen maken? Ach ja, die arme kerel. Hij reist maar een en weer. Ik moet zeggen, hij is vol optimisme. Hij zegt dat de Tuileries je vol zitten met Zwitserse soldaten. En het zal niet zo lang meer duren of die gaan schieten. Hij lopen al die verschrikkelijke volksafgevaardigden naar huis. En dan wordt Parijs weer net als vroeger. Oh, zal er al een trilogie ervan op de hoogte zijn? Ik geloof niet dat hem veel ontgaat, madame. Als hij dan maar zorgt dat hij zich tijdig in veiligheid brengt. André heeft zich tot dusver gelukkig van alle tegenslagen weten te herstellen. Als hij naar mij had willen luisteren, dan zou het allemaal heel anders. Ja, kom maar binnen, Jacques. Wat nu? Monsieur. Dat is het maar een excuus, madame. Ik begrijp er niets van. Me. Er was niemand om mij aan te dienen. Ik brengde een dringende boodschap. Nou, monsieur, hoe bent u dan binnengekomen? De buitendeur stond open, madame. Bijzonder vreemd. Ik zal juist straks eens even... maar eerst u, monsieur. Mijn naam is Martin Rougan. Mijn vader is de burgemeester van Meidon, madame. Ah. Neemt u plaats, monsieur Rougan. En wat is uw boodschap? Een briefje van monsieur de chevalier de Gavriac. Hier is het, madame. Dank u, monsieur. Beste Therese... Binnen 24 uur zou Parijs voor jou en Aline heel onveilig zijn. Het is beter dat zij haar logeerpartij afbreekt en dat jij met haar mee hierheen komt. Wees verstandig en volg deze raad zo spoedig mogelijk op. Wat is er aan de hand, monsieur Rougan? Het volk heeft ontdekt dat het pillerieën van soldaten zitten, madame. Soldaten die opdracht tot moorden zullen krijgen. Wat? Men verwacht dat er morgen in de buurt van de Tuilerie gevochten zal worden. En het soevereine volk zal niet... Het soevereine volk. Wat is dat nu weer voor baarlijke onzin, monsieur? Alleen de koning is soeverein. Niet meer, met uw verlof, madame. Louis Capet heeft zich zijn rol onwaardig getoond. En alleen het volk is de natuurlijke heerser over het land waar het geboren werd. Aha. En... U bent ook al een van die nieuwbakken republikeinen. Ja, madame. Maar waarom komt u ons dan dit briefje brengen? De chevalier de Gavriac is een goed, eenvoudig mens, madame. En, en mademoiselle is een engel. Hm. Heel Maidon zal erop toezien dat u niets zal overkomen als het gepeupel losbreekt. Datzelfde gepeupel heeft toch maar mooi de bastille voor u in uw gelijke bestormd. Is het niet, monsieur? Aline, begin jij nu ook al van die onmogelijke praten uit te slaan? Ach nee, madame, zo bedoel ik het niet... Ik vind het alleen maar zo inburgerlijk om over arme mensen met minachting te spreken, alleen omdat ze arm zijn. Ik, ik, ik, ik verzeker de freude dat, dat ik zeker niet op het valk neerzie. zie. Ik, ik hoop dat de freude dit van mij zou willen geloven. Ik... Al goed, monsieur. Aline, wij zullen er goed aan doen de waarschuwing ter harte te nemen. Vooral nu monsieur de Plougastel weer weg is en ons dus niet kan beschermen. Uitstekend, madame. Dan vertrek ik nu meteen. Maar u kunt er met ons in de koets mee terug gaan? Ach, madame. Ik... ik ben u en de vrouw in dezelfde koets. Ik... Oh, wees maar niet bang, monsieur. Wij delen de mensen niet zo gauw in bij gepeupel en zo. Vrouw, u spot ook met verdriet. Laat die arme jongen met rust Kom, wij gaan. Monsieur, wilt u de goedheid hebben de koetsier te waarschuwen dat hij inspant? Dan kan ik in een en ander laten inpakken, dat we zin nodig hebben. Zoals, madame, bent Oh, maar gewapen, Als het piek en ook al wapens wilt noemen... We willen de Zwitsers niet te wapenig lopen gaan, dacht ik zelf. Misschien niet. Ach, ach. Als iemand mij ooit zou hebben verspeld... dat in het jaar 1792 de Parijse burgers... de wapens tegen hun wettige koning zouden opnemen. Ik zou het niet geloofd hebben. Wat een tijd. Wat een tijd. We naderen de vloer, madame. Nog één van u heeft het alles achter de rug. Ik zal blij toe zijn... Ja, wat is er, beste man? De poort is gesloten, madame. Dat zie ik. Maak hem dus over. Heb je een vrijgeleide? Dat is dat voor onzin? Zo heeft de stad die mogen verlaten als ik daar zin in had? Zeker, madame, dat mag. Als u tenminste in het bezit bent van geldige papieren. Ik moet vanavond nog naar buiten. Er wordt op ons gewacht. Dan moet madame zien dat ze papieren krijgt. En daar zou ik die dan wel kunnen krijgen? Aan het stadhuis of bij het bureau van de wijk waar madame doont. Hola, halfhouderen. Papieren schrift. Nee, maar. Is dat niet verschrikkelijk? Nu moeten we naar Boudy terug om een of ander onnozel papier te halen. Helaas, madame, de toestand is gespannen. Er dreigt oorlog tussen Louis Capet en het volk. Wat het ook is, verzoekt u de kousier in s naar het wijkbureau te gaan. In de rue des Morts. naam, mevrouw? Therese Auguste-Marie. Gaat in de Plougastel. Burgeres Plougastel. Dus uw woning is in de rue du Paradis. Klopt dat? Juist, yes, monsieur. We zullen eens even zien wat er hier omtrent u genoteerd staat. Dat dacht ik wel. Is uw man bij u? Nee. Monsieur de Graaf is niet bij me. Waar is hij dan? Niet in Parijs, monsieur. Zo? Zou hij soms in Koblen zijn, dacht u? Bij die gore emigranten klikt hij ons leven bedreigt, hè? Dat... Dat weet ik niet, monsieur. Nee, nee, natuurlijk niet. Waarom wilt u Parijs verlaten? Waar zit u heen? Naar Meudon. Wat moet u daar doen? Monsieur, ik verzoek u een andere toon aan te slaan. U hebt iets te verzoeken. U hebt alleen antwoord te geven op mijn vragen. Het is in uw eigen belang. Ik wil deze jonge dame, de vrouw de Cadriac, naar haar woning in Meudon terugbrengen. Is dat alles? Dat kan evengoed op een andere dag, madame. Daar is geen haast bij. Pardon, monsieur. Voor ons is het zeer brengend. De toestand hier. U zult moeten wachten tot de poorten weer worden vrijgegeven. Goedenavond. Maar, monsieur. Goedenavond. Goedenavond. Madame. Verkwist geen verdere tijd aan die ezel. Het verduiveld. wat zegt u daar? Dat u een ezel bent, monsieur. Een onbeschofte ezel. En dat is de ergste soort die ik ken. Goedenavond. Wat een hel. Dat we in de val zitten. Och, ik wou dat ik het wist hoe we bericht naar Meudon moesten krijgen. Daar kan ik voor zorgen, madame. Men zou mij als zoon van de burgemeester ook geen doen laten. Zou u niet iemand weten die ons vrijgeleide zou kunnen verschaffen? Mijn vader misschien? Och, gelukkig. die is dan zo goed voor vier personen te zorgen: Frulein Aline en ik, onze koetsier en mijn latijn. Madame kan nog een rekening. Heb ik de gunst van de mijn sleutel je enigszins kunnen terugdenken? Ik heb u niet verloren, monsieur. Ik bedank u voor uw behulpzaamheid. Mevrouw, ik zal me dadelijk een muurpaard verschaffen en onmiddellijk op weg gaan. Wat monsieur? Ik ben wacht voor de duivel. Kijk je me niet meer? Oh, monsieur André-Louis. Oh, het is ook zo donker, monsieur. Ik zal even de lantaarn pakken. Maar, monsieur, die driekleurige kleuren ja. Maar die concorde. Oh, wat betekent dat, monsieur? Het leven van vrouw Lalië. Ik ben me dat een beetje om me Is hij nog op? Oh, zeker, monsieur, André. Wat zal hij blij zijn te zien? Hier een, monsieur. Hier een, alsjeblieft. Monsieur, hier is uw neef. Hier is monsieur André Louis. Gaat u binnen, monsieur. eh, uh, monsieur... Als het mogelijk is u van dienst zijn, Peter. U bent weer onbehoorlijk laat weggebleven. Ondankbare reeglopen. Ik kom toch uw verbod niet overtreden, oom? Welk verbod? De eeuwige tegensprek. Als ik in de politiek terugging, mocht ik uw huis nooit meer betreden. Oh, dus omdat ik in mijn moosheid gezegd heb, ben jij al die tijd weggebleven. Natuurlijk, oom. Waarom anders? Ach, jij begrijpt alles verkeerd. Ik wilde alleen maar dat je niet zo'n hoge toon... Zo aanstaan. Valdi, ik dacht dat u mij nooit meer onder de ogen wilde hebben. Ik oh, oh. ben nu eenmaal voorstel tegenwoordiger. Ja. Oh, oh. En daar ben ik nu dubbel blij om. Hoezo, jongen? Ik kom juist van burgemeester Oegan. Zijn zoon is uit Parijs teruggekomen met het verzoek dat er een viervoudig vrijgeleiden zou worden klaargemaakt ja. voor Madame de Castella en Aline. Ah. Maar de heet lachbare heer is te bang voor zijn dikke nek en durfde die dan. Daarom zal ik moeten ingrijpen, vooraf. Oh. Kijk, maar, jongen. Die trekken je karakter heb je dus nog. Hm. En dat maal ik van jou een eigen kind. Ach, ik ben maar een oude, narige bombeer. Ik wilde je buiten die ellendige politiek houden. En terecht. Volkomen terecht. Kijk nou zelf wat je revolutionaire vrienden van Parijs gemaakt hebben. Aline is er geen dag meer veilig. Ik heb de burgemeester gemachtigd uit mijn naam een vrijgeleide voor Aline te schrijven. Oh. Hij moet mijn handtekening natuurlijk pas in het uiterste geval laten zien. Ja. Hier is het. Wat gelukkig, jongen. Gelukkig. Maar... ...kan dat ding niet uh, vanavond wel gebruikt worden. Morgen gaat het waarschijnlijk helemaal mis in Parijs. Dus het Geen is, uh, kans, zoon. Om... Geef het vrij gelijden aan de jonge Lougaam. Die moeten morgen vroeg maar mee naar de poort trekken. Ja. Meer valt er niet te doen. Als ik u nog ergens meer van dienst kan zijn... Ja. ...hebt u maar te spreken. Uh, <coughs> Madame de Blougastar moet ook naar hier komen, André. Zij loopt nog meer gevaar dan naar Lien. Tje. ik zou haar graag helpen, oma. Ik speel met mijn hoofd. Voor Aline en u doe ik dat graag, maar... niet voor een belangstellende dame met een verdachte echtgenoot. Oh, maar jongen, het is toch niet haar schuld dat Amanda haar, haar zijn dingen doet? Misschien niet, maar ze zal om die reden zeker gezocht worden. Mocht ze op mijn handtekening de poort zijn uitgegaan... dan word ik als een verrader beschouwd. Ik weiger dat risico te lopen voor een vreemde. Een vreemde, zeg je? Nou ja, ze is een paar keer heel vriendelijk voor me geweest... maar tenslotte is ze geen familie van me. Ze is uh, mijn nicht, André. Zie haar te redden, jongen. Ik smeek je. Oh, als het maar even kon, was een bevel van u meer dan voldoende. U hoeft mij niet te smeken. Maar dit zou de ondergang van Eileen kunnen betekenen. Hm. En dat zal niet gebeuren. Maar luister dan toch, André. Kan niet, oom. Werkelijk niet. Je moet haar redden, André. Je moet, hoor je me. Zou je mij dat dan niet liever zelf laten beoordelen? Hm. Nee, dat kan je niet. In dit geval. Ik geef toe, oom, dat de huidige omstandigheden dikwijls moeilijk maken. Ik, uh, voor wat ik je nu ga zeggen, moet ik mijn gegeven woord breken. Maar goed, ik kan niet anders. God zal het me vergeven. Wat beeft u, om? Ga zitten, gauw. Ach, nee, nee, nee, nee. Nee, laat maar maar, André. Je moet, madame de Vlugastel, redden. Zeg maar, maar Peter. De... Ze, ze is. Je moeder. Dat had ik kunnen weten. Iedereen, behalve een gek als ik... zou het al lang geweten hebben. Maar ben je daar van steen aan bij? Is dat alles wat je weet te zeggen? Wat had u dan verwacht, oom? Ik weet al lang dat een moeder onmisbaar is bij het proces de geboorte. Dus... O, oh, vlot. Nee. Ach, idioot. Ik ben ook te denken dat je geen hand had. Maar nu zie je hoe jouw speelde. iedereen om de tuin leidt. Kon ik anders. De, de hele wereld is altijd mijn vijand geweest. Iedereen wacht op ik zwak zou worden. Om me dan te vernederen, In de modder te trappen. Dacht hij dat ik dat soms niet moe ben. Maar kon ik anders? Ach, ik ik weet het niet meer. Niet houden we, jongen. Nee, oma. Ik hou niet. Ik ben uitgeput. En ik zal een leden hebben. Maar... maar... waarom die jarenlange geheimzinnigheid? Jongen, begrijp je dat niet? Madame Ruud met de graaf de Stel... Koepenstel... Ach ja, natuurlijk. Ik moest uit de weg. En u... Beto. Ik? Hm? Nee, Louis. Als je mijn zoon was, dan zou je het zijn. Voor God en de mensen, mijn jongen. Ik ben niet anders geweest dan de trouwe vriend. die van alles mocht afweten. en op je moest blijven letten. Peton. U hebt niet onthuld wie mijn moeder is. Wilt u mij ook zeggen welke edele en zeer gevoelige Heer mijn vader is zo was? Nee, dat kan ik niet. Kunt? Of wilt u dat niet? Nee, jongen, ik zweer dat madame de Dat je moeder me dat nooit verteld heeft. En ik vond dat het mij niet paste om haar te vragen. jongen. Spijt me. Wat, André? Dat ik niet uw zoon ben. Dank je, maar jongen. Mij spijt dat ook. Ik ben altijd trots op je scherpe verstand geweest. Ja, ik heb dat niet zo. Maar. Ja, nu zou je toch wat voor je. dan moeten doen. Is het niet? Hm. Mijn verstand zegt van niet. Waarom zou ik mijn nek wagen voor een moeder... die om wil die eens haar fatsoen wilde prijsgeven? Maar mijn verstand heeft hier het laatste woord niet. Deze geschiedenis is tragisch komisch. Maar dat is het hele leven. Ik zal haar helpen. Je zult er nooit spijt van hebben, André. Ik hoop het om. Maar ik ben bang voor het tegendeel. Een republikein die de stors had... heeft tegenwoordig een bijzonder boos bestaan... Wanneer ga je naar Parijs? Morgen vroeg. Ik ben op het ogenblik werkelijk niet tot het uitvoeren van waar stukjes staat. Als u een bed voor me hebt, zult u me verplichten, om. Maar waarom loopt dat volk nu weer met pieken en musket over straat? In plaats van rustig aan het werk te gaan. En waar in hemelsnaam zijn de bedienden? Doe die luiken dan zelf maar open, kind. Dat durf ik niet. Ik zit dan een kwartier dat ik keer naar buiten te kijken, madame. Komt steeds meer volk op de benen. Oh. Ik wou dat die jonge, monsieur Rogan, maar gauw terugkwam. Nee, ik voel me hier helemaal niet veilig meer. Het is nog vroeg, madame. Zal ik wat chocola voor u maken? Oh, nee, liefje, Ik kan niets door mijn kind krijgen. Oh, zou André-Louis ergens tussen die oproermakers zitten? hemel, Aline! Wat zal dat alweer zijn? Het klinkt toch een de beurt van het maar madame? De Zwitsers. Ze zullen al die arme mensen doodschieten. Kom mee, Ali, maatje hangen. Wij zijn dus ook een andere stoogs. Het is ook een blikkelijke gemoorde. Maar die schakkers van Kimbron mogen toch niet zo in gevaar gebracht worden. Het oh. moet er lachen. Is dat ze niet niet, hand? Oh. Ja, Wacht even. Ze hebben niet veel. Maar wat heeft hij vooral tegen mij? Ik bemoei me nooit met politiek. Ik wilde de kinderen nog wel helpen, alleen. Heel Parijs is het geworden, madame. Oh.